10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Deborah Blekkenhorst en Herman van der Zand. Goedenavond, het laatste uur van deze Sportzomerdag. Met natuurlijk de winnaar van onze quiz, tijd voor tijd. En de top 5 wordt weer wat mooier. En we moeten meer investeren in de kenniseconomie om onze welvaart te behouden. Eerst het nieuws met Mark Visser.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 Bij het begin van de verbouwing van het museum... was al uitgegaan van het handhaven van het fietspad. Maar door verzet van museumdirecteur Pijbus is lange tijd gezocht naar alternatieven. Vrijwel de gehele gemeenteraad wil uiteindelijk vasthouden... aan het oorspronkelijke besluit uit 2005. Italiaanse kunstexperts die zeggen dat ze honderd tekeningen hebben gevonden... die zeer vermoedelijk zijn gemaakt door de Italiaanse schilder Caravaggio. Volgens de experts zijn de tekeningen gemaakt tussen 1584 en 1588... toen Caravaggio leerling was. Kunstkenners hadden al een vermoeden dat de tekeningen bestonden... en vonden ze in de collectie van een stichting... die beheert werken van de schilder Peter Zano en zijn leerlingen. En Caravaggio was bij hem in de leer toen hij jong was. Krijgt u nog wat weer, verspreidt over het land pittige regen en onweersbuien... met kans op hagel en windstoten. Later vanavond en vannacht neemt de buiigheid af en koelt het af tot een graad of 17. Morgen weer bewolkt en buien en dan wordt het 20 tot 24 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 De winnaar van Tijd voor Tijd maken we zo meteen bekend. En we moeten meer geld pompen in de kennis-economie. Ja, Helle Huuk, dat zou uh, namelijk uh, goed zijn voor, uh, voor ons in het algemeen. Voor de hele economie. Weet je het daarmee eens? Wat was nou echt het bericht, sorry? Nou, Even, uh, ja. de bron en, uh... <laughs> Nederland investeert te weinig in de kennis-economie en de maakindustrie. En zegt... Dat is een regelrechte bedreiging voor de welvaart, zegt Rob van Gijzel, burgemeester van Eindhoven. Oh, maar daar gaat het hartstikke goed nog in Eindhoven. Ja, dan gaan we even luisteren. Dus wat zeurt hij nou? Burgemeester Van Gijzel van Eindhoven. Eindhoven heeft nog niet meteen nodig, volgens mij. Hij zou aan de lijn zijn. Maar dat lukt niet. Nou, dan gaan we ondertussen even naar Ed van der Bent. weet C-H-I-O in Aken, Ed. Ja, die gaat zien wat Harry Smollers als derde Nederlander ervan gaat maken. Die komt zo dadelijk binnen met zijn paard Exquiet Walnoot de Muse. En nee, het is toch... Toch eerst nog de ieren. Ik dacht even dat de Ierde, dat we die zouden overslaan. Maar het is toch Billy Toomey die als eerste komt. Dus dat is over een paar minuutjes is het dan Harry Smolders. Er zit nog steeds dezelfde tekening in. Als eerst Duitsland gaat aan de leiding Frankrijk op de tweede plaats. En Nederland voorlopig nog derde. Dat berekent men hier, met een duur wordt virtueel. Dat wil zeggen dat men ervan uitgaat dat alle volgende ritten nog nul zijn. Maar anders dan kun je het helemaal niet meer bijhouden. Dus ondanks die twaalf van Leon Thijssen, die in de, uh, foutloos was in de eerste ronde... 12 in de tweede ronde. Dat zal vermoedelijk het streepresultaat worden. Althans, dat hopen we. Dan zou Nederland dus toch nog op een derde plaats kunnen blijven. We gaan het over een paar minuutjes zien. Hier zijn Herman van der Zand en de Rora En dan wat ik Wilt u zien wat u hoort? Ga naar radio1.nl en kijk live mee in de Sportzomerstudio. Radio1.nl Good big love. Ja, burgemeester Rob van Gijzel van Eindhoven wil dat er meer wordt geïnvesteerd in de kenniseconomie. Dus in innovatie en techniek, want als dat niet gebeurt, wordt onze welvaart bedreigd. Hij hangt aan de telefoon. Goedenavond, meneer Van Gijzel. Goedenavond. Onze welvaart wordt bedreigd. Dat zijn stevige woorden. Ja, maar ik denk dat het ook wel zo is. Als we zien dat we tussen nu en 2030 het aantal 75-jarigen en ouder. Ongeveer zal uh, verdubbelen en het aantal jongeren tussen 20 en 35 tot 60 zal afnemen van het huidige aantal. Dat betekent dat we met heel weinig mensen hetzelfde welvaartsniveau moeten verdienen um, als nu. Mm. En we hebben dat uitgerekend en dat betekent dat je per arbeidsplaats, um, wat dus echt toegevoegde waarde oplevert, um, drie keer zoveel moet um, uh, verdienen als dat we op dit moment doen. Er zijn enorme opgaven. Ja. En, en dat zou volgens u kunnen door te investeren in, in uh, innovatie en techniek. Ja, we zien het hier. Uh, maar ik, zou een, ik wil dus een nationaal plan. Wij zien hier dat we in de afgelopen jaren, twee jaar geleden, hadden we een economische groei van 2,8%. Vorig jaar van 3,1%. Dit jaar komen we weer op 3% in Zuidoost-Brabant. Met Eindhoven als kern. Nou, dat geeft aan dat het kan. Wij kunnen er ook echt meer uithalen. Een groot probleem met betrekking tot de arbeidsmarkt. Dus te weinig instroom. Wij komen. Dus we vervangen heel veel mensen op dit moment. En de groei heeft ook veel mensen nodig. En toch komen er acht. Uh, MBO, 2 HBO en 2 universitair opgeleide elke dag tekort. Hm. Nou, dat is zonde van het geld, want we kunnen natuurlijk met alle techniek die we hebben de problemen van morgen, van mobiliteit en energie, op het gebied van water en, um, en gezondheid oplossen. En daar zijn we heel goed in, maar dan moeten we het wel ook echt gaan organiseren. Ja, en hoe wilt u dat gaan doen? Nou, kijk, in 1982 is een akkoord van Wassenaar gesloten tussen toenmalig vakbondleider Kok en Veen van de werkgevers. En eigenlijk zou ik gelijk een akkoord van Eindhoven, waarin het eh, bedrijfgevers en werkgevers, werknemers, kennisinstelling met steun van de Rijksoverheid een akkoord maken op een vijftal punten die er echt te doen. En, en die vijftal punten betekent dat we um, in het gebied van onderwijs, met name natuur en buitenonderwijs, heel erg veel verbeterslagen moeten maken. Dat we internationale kenniswerkers hier toe moeten laten. Dat we um, de arbeidsmarkt zullen moeten flexibiliseren, veel meer dan we nu doen. En onze pensioenfondsen, dat is misschien nog wel het allerbelangrijkste, onze pensioenfondsen de vrijheid moeten geven om meer te investeren. In kansrijke producten van nieuwe ondernemingen dan dat we nu doen. Wij moeten naar New York om geld te halen voor onze pensioenfondsen hier niet mogen investeren. Ja, heel leuk. Ja, meneer Vergijs, hoor ik u dan eigenlijk zeggen dat het topsectorenbeleid van Verhagen uh, niet zo geslaagd is? Want er is dus nog wel heel veel te wensen. Ja, maar het uh, topsectorenbeleid van Verhagen is op zichzelf een hele goede aanzet. De topsector. Maar waar het om gaat, is of we een integraal beleid met elkaar tot stand weten te brengen, waardoor we research en development, onderwijs, allemaal dat soort elementen, maar ook de toegankelijkheid van onze arbeidsmarkt internationaal en de flexibilisering van de arbeidsmarkt, ook daadwerkelijk kunnen regelen. Maar Daarvoor ik... zit dat topsectorenbeleid dus niet in en we hebben niet veel tijd om te verliezen. Hey, Want toen, toen ik op de middelbare school zat, was het al een slimme meid op haar toekomst voorbereid. Ja. Uh, we zijn dus al decennia niet in staat om mensen naar een technische opleiding te krijgen. Dus heel concreet, wat moet er dan gebeuren, gebeuren volgens u om mensen zo weer te krijgen? Met name jongeren. Nou, dus, dus. Kijk, ik vind dat Duitsland wel een goed voorbeeld daarin is. Uh, daar zie je dus dat uh, technologie, natuurwetenschappen, wettenwetenschappen heel erg interessant zijn. Daar zie je ook dat ze heel veel industrie en maak- en research en het instituten hebben. Wat wij hier zouden kunnen doen, is in ieder geval de kosten verlagen. Dus dat betekent dat, dat als gratis. je nou ja, dat zou uh, gratis of gereduceerd zijn. In ieder geval mag het niet duur, zijn dan andere studies. En dat is het nu wel. We moeten zorgen dat de stage plaatsgegeerd wordt. Dat is een oproep aan de werkgevers. Je kan niet straks toekomstige werknemers hebben, als je nu niet bereid bent studenten over te nemen uh, en ook leerlingen van het mbo. Uh, ik denk dat we ervoor moeten kiezen om echt gewoon voor het onderwijs mensen te zetten die op een interessante manier beter onderwijs kunnen geven. En dat is niet altijd zo. Dus u vraagt eigenlijk niet echt om geld, maar meer om stevig beleid. Ja, ik vraag echt om inzet met betrekking tot onderwijs. En ik vraag een beetje om geld als ik het vergelijk met andere landen. Uh, waar het gaat om um, uh, de investeringen in ontwikkeling en onderzoek. Ik zie dat andere landen daar heel veel meer in stoppen. Met name in de eerste fase waar de risico's groot zijn. En ik vind dat de pensioenfondsen, dat, de pensioenfonds, dat vraag ik over de Nederlandse regering, geeft de pensioenfondsen ruimte om ons pensioen op een, op een solide manier in Nederland te investeren... in plaats van op een niet-solide manier in andere delen van de wereld. Wij zitten erom te springen om dat geld voor onze bedrijven, start-ups... en het is toch idioot dat ze dat niet mogen doen? Oké, okay, dat is duidelijk. Burgemeester uh, Rob van Gijzel van Eindhoven. Meer uh, investeren dus in uh, de kenniseconomie. Goed idee, Hella? Um, nou, ik ben het met het onderwijs ben ik het helemaal, helemaal met hem eens. Ja. Ja, want we kijken heel vaak naar de investeringen in research en development en hoe we het dan doen als Nederland. En dan denk ik van innovatie is wel meer dan alleen research en development. Um, maar het beleid van de overheid is. is, is wat Duitsland altijd heel goed doet, is dat het heel, ze zijn heel consequent en ze hebben een hele lange adem en ze zetten dat gewoon uh, door. En in Nederland veranderen we elke keer weer dat beleid. Dan wel weer zonnepanelen subsidiëren, dan weer niet. En dat is ook denk ik met dat, met dat kennisonderwijs. En dus, dus in die zin, ja, we hebben een zwaar tekort aan technisch personeel. Er moet een lange de, termijnvisie komen. Ja, en de high-tech sector waar, waar Van Gijsland natuurlijk voor staat... waar Eindhoven echt, echt heel sterk in is waar we trots op mogen zijn. De ASML is gewoon wereldmarktleider in het maken van, van chipmachines. Een onwijs mooi bedrijf, ja. Kan het kan natuurlijk niet zo zijn dat zo'n bedrijf op een gegeven moment weg moet... omdat, omdat het ja. geen mensen meer kan vinden. Dus ja, dat punt geef ik hem volledig gelijk. Duidelijk. Uh, dank u wel, meneer Van Gijzel, want uh, volgens mij hangt u nog aan de lijn. Ja, ik zat even mee te luisteren. Ja, ja. ja, ja, ja daar was u het ook mee eens zeker. Ja, dan, dan ja. Had ik het mee. ja, ja goed zo. Goed Peter Middendorp, is dit dan inderdaad uh, zo'n boodschap... die dan uh, nu uh, weer de wereld ingaat... en, en ook uh, ja, dan weer een signaal is aan een nog te vormen kabinet... dat iedereen nu weer zijn wensen gaat droppen. Zo van, jongens, denk aan ons. En uh, na 12 september zouden we graag willen terugzien... dat dit op de agenda komt. Uh, ja. <lacht> Heeft het zin? <lacht> nou ja, tuurlijk vraag je wel eens bij, af bij alle gepraat. Ook, ook bij, bij wat, er, uh, wat ik zelf doe natuurlijk. Uh, wat daar nut van is. Okay. Uh, maar uh, ja, in dit specifieke geval, ja, er kan wat mij betreft niet genoeg geld naar onderwijs. Dus wat dat betreft uh, uh, denk ik dat het niet helemaal onverstandig is. Steven Rooks, nog wensen? Ten opzichte? Nou, bijvoorbeeld uh, voor na 12 september, om te zeggen, nou, ik zou bijvoorbeeld wel graag meer geld willen naar. Nou ja, toch nou, sporters komt uh, ja, er al. Is... Een, uh, ja, alle, alle sectoren wordt natuurlijk een beetje geknibbeld en bezadigd. Maar ja, goed. De, ik, heb, ik heb ook zoiets van: onderwijs is natuurlijk wel een van de factoren die natuurlijk erg belangrijk zijn voor de toekomst. En uh, in, uh, ook in de sector waar ik op dit moment zelf een beetje weer actief in ben. Ik, ben, ik heb vroeger in de bouw gewerkt, ik zit nu weer een beetje terug in de bouw. En, ja, die Dat is krijgen, een sector waar het heel die, slecht gaat. Daar gaat daar, die krijgen natuurlijk ook tik om de oren. En. Uh, en dat is natuurlijk, uh, het staat eigenlijk een beetje stil. Uh, dat, dat komt door. Uh, ook meer door het vertrouwen wat er uiteindelijk niet meer is. En uh, de projectontwikkelingen die stilstaan, het geld wat daarvoor vrijgemaakt wordt, of wat, wat ze van de banken moeten kunnen krijgen. Uh, dat, dat, dat, dat loopt even niet. Uh, dus al de, het hele nieuwbouw uh, staat natuurlijk uh, eigenlijk. Uh, ja, er staat, eigenlijk er staat een paard op te trekken en denk van dat uh, gaat niet meer vooruit. Ja, dan krijg je natuurlijk andere sectoren ook enorm uh, veel last van. En uh, zeker, uh, maar ook de kwaliteit van. Van de, van de vakmensen die, uh, die er zijn. Ik werk uh, op dit moment met, met ja, relatief ook wel... Er zitten ook wel een paar jongeren bij, gelukkig. Maar er zitten ook meer een de ouderen bij. En ik ben er zelf eigenlijk ook een van. Maar goed, een ander verhaal. Het, het hangt ook een beetje van uh, de energie die je zelf hebt... en hoe lang hou je dat nog vol. Hm. Maar, maar het is heel belangrijk om eigenlijk de jeugd op die, op die manier... die vakkennis die, uh, die, uh, die ons uh, groot heeft gebracht... om daar uh, toch wel heel veel energie in te steken... Jij blijft nog even zitten, want uh, je gaat straks de fragmenten in onze uh, top 5 uh, stoppen. Ja. En elke ook eentje eruit gooien natuurlijk. Dus, uh, Peter Middendorp, uh, politiek is met reces. Uh, jij dan ook? Nou, ik heb wel eens een zomerstop wat politieke stukjes betreft. En ik weer even weg, dus? Uh, nou, ik schrijf heel veel over de sport. Dus zomer deze sports oh, ja. <laughs> ja. <laughs> nou, En dan, wat, wat is dan je, je favoriete sport? Natuurlijk voetbal, wielrennen en de hele Olympische Spelen. Waar kijk je het meest naar uit? Nou, ik kijk er toch uh, het meest uit naar de bergetappes in de Tour. Dat, uh, de Tour, ik vind dat toch het allermooiste om te volgen. Het blijft een beetje beperkt. En uh, er zijn gewoon een heleboel verhalen tegelijkertijd gaande. Die, uh, ja, nee, en, uh, het is niet zo vreselijk massaal. Ik vind dat de mooiste sport. Okay, dus vanaf zaterdag ga jij ook genieten. Bedankt Zeker. Je in ieder geval dat je er was. Heel graag gedaan. Ella? Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. Oh. De Radio 1, Sportzomer van 2012. <laughs> Jij ja, blijft ook nog even zitten. Ja. <laughs> volgens mij wordt het voor helle ook niet veel rustiger nu het is natuurlijk, want de eurocrisis dendert door. Ja. ja, maar volgens mij gaan al die politici zelf ook nog wel even op vakantie en de handelaren misschien ook. Ja, dat hoop ik ook een beetje, hoor. Ik wil zelf ook even op vakantie. Jij ja, hebt je plan al? <laughs> ik ga dus naar Griekenland. Oh, <laughs> jij ja, gaat daar de economie een beetje ja, toch wel, ja. Een ja. hart onder de riem steken. Ja. ja. Wel, durf je dat? Ik heb ja. ook al van veel vrienden bij mij om me heen. Die zeggen: Ja, maar ik neem heel veel geld mee, want anders kan ik niet meer pinnen daar. En je ja, weet ik ga nooit. wel wat extra cash meenemen. Zo ben ik dan ook wel weer. Ja, oh, toch wel. Ja, ja. Um, maar um, ik, ik wil er toch graag heen. Ja, ik ben. Uh, nee, ik denk dat het, uh, dat het er voorlopig nog even goed komt. Ik en als het wil niet gaat zeggen, zeggen dat, je dat je altijd het, bellen natuurlijk. Ik wou dit zeggen ja <laughs> Dan betaalt RTL uiteindelijk mijn ticket als het toch helemaal fout loopt daar. We hopen het niet natuurlijk. Maar fijne vakantie alvast. Ja, hartstikke bedankt. Ja, ja, dat is een bewogen dag vandaag in de Tour de France. Het kwam niet door de etappe, de valpartij of het afstappen van Marcel Kittel. De bron was het nieuws dat vanmorgen in een aantal kranten opdook. Steven Dalebout ging op bezoek bij een van de makers van dat nieuws. bonjour. On paper, it uh, seems favorable to me. Is that so?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 En ja, eigenlijk valt wel op dat het weinig ontkend is geworden. Er is uh, geen commentaar gegeven door Levi Leipheimer. Uh, George Hinkerpie wilde zich focussen op de Tour de France. En uh, die had respect voor Armstrong als persoon en voor zijn stichting. Nou verder uh, is eigenlijk het enige wat er naar voren is gekomen... is dat Jonathan Voort zegt dat de zes maanden schorsing... dat dat niet zou kloppen. En wat dacht jij toen jij dat hoorde? Well, hij zei dat vanochtend bij de bus, hè? Um...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 Die bron is uh, Johan Bruyneel, of niet? Nee, dat is niet de bron. Uh, veel mensen zeggen dat, omdat uh, Bruyneel uh, columnist bij uh, de Telegraaf is. Maar dat kan ik in ieder geval ontkennen. Nou, ben jij, uh, heb jij getwijfeld over je eigen verhaal vandaag? Of, of sta je al nog altijd achter, achter je bron, 100%? Nou, ik sta 100% achter mijn bron. En eigenlijk is dat gedurende de dag alleen maar sterker geworden. Uh, ook het USADA uh, weer, uh, spreekt het verhaal eigenlijk niet...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 Nou, de, de glans van zijn touroverwinningen gaat dan zeker af. Uh, wij als wielervolgers weten hoe het uh, systeem in die jaren in elkaar zat. Laten we heel simpel kijken. In 1998 was de dopingtour van Festina. Uh, 2006 was de dopingtour van uh, Floyd Landis. In de, in de, de jaren daartussen heeft uh, Landis zeven toers gewonnen. Dus we weten dat het hele beladen jaren waren waarvan, uh, uh, waarvan ook gezegd werd... dat uh, meer dan 90 van het uh, peloton uh, aan de EPO zat.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 van uh, wielrenner naar voetbal FC Twente heeft in de eerste voorronde van de Europa League zoals verwacht ruim gewonnen van Santa Colomna uit Andorra. In eigen huis werd het 6-0. De eerste twee doelpunten werden gemaakt door een nieuwkomer, Robert Schilder. Het is wel mooi om eerste wedstrijd te spelen in de basis en voor best veel publiek nog op een geweldig veld in een mooi stadion. Ja. Dan uh, ja, is het vanzelfsprekend alleen maar mooi natuurlijk als je twee keer scoort. Hoeveel goals hadden jullie moeten maken, zeggen ze eerlijk? Ja, nou ja, zeg het maar, ja, tien of zo. Dan valt het tegen is. Ja, natuurlijk, ja. ja, maar ja, als we tien hadden gemaakt had je gevraagd hoeveel het er niet vijftien moeten zijn. Dus het is ook nooit goed tegen zo'n tegenstander eigenlijk. Hè. Ik had een beetje een stille hoop uh, dat het record van je oude werkgever Ajax 14-1 verbeterd zou worden. Ja, nou ja, ja. kijk. Uh, het eerlijk zijn dat dat ook zomaar gekund. Ja, want dat is, uh, ja die gasten zakken zo in. Ik, ik zei tegen Wouter Bramen al voor de aftrap, voor de eerste aftrap. ik, al Moet je kijken hoe ze nu al staan, zonder ze met z'n achter bijna al op de 16. En één uh, rond de cirkel, ja, dat zijn we al genoeg. En uh, het lastig is als die gasten nou ook nog fit zijn. Kijk, uh, tegen die allemaal clubclubs in Nederland. En, uh, die sta ik ook heel ver in. Maar dan heb je altijd een paar gasten bij uh, die, niet, die niet echt fit zijn. En dit zijn maar op zich nog wel, wel fitte gasten. En, uh, ja, als die er alles aan gaan doen om je niet te laten scoren... dan wordt het nog best lastig ook. En, uh, ja, 7-0, kun je erover zeggen. We hadden nog niet eens 90 minuten gespeeld uh, tot, tot aan deze wedstrijd toe. Dus uh, ja, het is de eerste keer 90 minuten. Onze is natuurlijk ook nog niet uh, zoals die hoort te zijn. Dus uh, ja, dat is wel een goed begin. Is het moeilijk voetballen tegen een team van loodgieters, bouwvakkers... en gaan zomaar door, taxichauffeurs? Ja, zoals ik zeg... Uh, Voetbal gezien stellen ze natuurlijk niks voor, maar uh, ja, als, het, uh, <laughs> als je bouwvakken bent, dan ben je wel fit. En dan, uh, als je met de tienen voor de goal gaat hangen, dan is dat nog moeilijk om erin te komen. Aan het einde werd het nog even linken met, uh, ja. met schoppen. Ja, daar was ik al een beetje bang voor. Uh, ja, gelukkig was het maar vijf tot tien minuten dat ze een, een beetje gek werden. Maar uh, ja, dan, het, was, uh, het was springen voor je leven een paar keer. En, uh, ja, dat, uh, na dat krijgen, gaan ze de tijd rekenen. en willen ze niet dat het uh, 10-0 wordt ofzo, of zo. Uh, of dat het op de grond leggen Ja, maar kijk, daar uh, moet je ook wel een beetje respect voor hebben. Ja, dat is misschien niet helemaal het goede woord. Maar uh, ja, je moet wel een beetje kunnen verplaatsen in hun, uh, in hun situatie. Het is voor hun uh, ja, een uitje waarschijnlijk. En die willen, niet, uh, die willen niet tot op het bot vernederd worden. Dus uh, ja, ik begrijp ze ook wel enigszins. Voor jullie staan nog diverse ronden tegen dit soort ploegen op, het, op de agenda. De volgende is Inter Turku in Finland. En daarna komt er weer een. Ja, jullie, ja, Twente heeft zichzelf, zonder jou overigens, ja. in deze situatie gemanoeuvreerd. Hè? Ja, precies. Dus eigenlijk, deze, dit soort ronden zijn eigenlijk uh, natuurlijk uh, ja, Twente oh, onwaardig. Hier, uh, ja, hier is Twente te goed voor. Maar ja, dat is inderdaad uh, zelf. Uh...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 Tijd voor Tijd. Ja, de hele sportzomer brengen we nieuws, sport en quizplezier. Want iedere dag spelen we de nu al legendarische quiz tijd voor tijd. Iedere dag een nieuwe vraag waarbij alles draait om het voorspellen van de juiste tijd. En vandaag waren we op zoek naar de vraag... wat is in de etappe van vandaag de grootste voorsprong... die een vluchter of een groep vluchters weet op te bouwen? En inmiddels weten we het antwoord op die vraag. Een kopgroep bestaande uit Ladagnou, La Oertassoun, Simon en G Gijzelink... hadden op zijn best een voorsprong van 5 minuten en 40 seconden op het peloton. De ton opgebouwd. John de Recht. Zat met 5 minuten en 39 seconden slechts 1 seconde van de tijd af. En hij wilde het prachtige tijd voor tijd horlozen. De presentatoren hadden met een uh, wat langere voorsprong rekening gehouden. Want Bert van Sloten zat er met 7 minuten en 21 seconden bijna 2 minuten naast. Maar hij was in het presentatorenpoeltje toch de beste vandaag. Hij pakte dus 3 uh, puntjes bij. En Herman van der Zand, ja. jawel, die maakt zijn naam als waar. Want hij ja. pakt de hele toerweek al punten. Hij, nou ja, jij Herman dus, voorspelde ja. 7 minuten 35. Je pakt 2 puntjes en die andere avondpresentator Robert Meder voorspelde. Oh, een maximale maar, voorsprong van 7,41 wordt vandaag dus derde. Ja, morgen uh, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Uh, wie ook zo'n mooi horloge wil winnen, gaat naar radio1.nl... en geeft dan antwoord op de volgende vraag. Wat is na de rit van morgen de achterstand op de gele trui... van de nummer 100 in het algemeen klassement? Wat is na de rit van morgen de achterstand op de gele trui... van de nummer 100 in het algemeen klassement? Uh, nalezen en meedoen kan dus op radio1.nl. En deelnemen kan, ja, tot 4 uur morgenmiddag. En daarmee wordt het bijna half elf. Hier is Martijn van Beek met de hoofdpunten van het nieuws. De onderdoorgang van het Rijksmuseum in Amsterdam... gaat weer open voor fietsers, heeft de gemeenteraad besloten. Het museum dat nu wordt verbouwd wilde de onderdoorgang afsluiten... omdat daar ook de ingang komt. Er komt nu een afscheiding tussen de ingang en het fietspad... waardoor er volgens de gemeente geen gevaar is voor de veiligheid. De branchevereniging van tandartsen, NMT... spant een kort geding aan tegen minister Schippers. Ze zijn boos omdat Schippers stopt met het experiment... met de vrije tandartstarieven. De tandartsen spreken van onbehoorlijk bestuur...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 Een besluit over de koop van JSF-toestellen moet dan door een volgend kabinet worden genomen, zegt Hille. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Steven Rooks voegt straks een fragment toe aan onze top 5. Ja, we gaan het hebben over Jorda. Het zo net de onderdoorgang van het Rijksmuseum in Amsterdam. Maar we gaan eerst even naar Aken, het CAIO. Ed van der Bent. De had altijd rustig. Het Duitse publiek nu uh, nogal wat uh, ja, rumoerig is. Want een beetje raar ontknoping de laatste twee ritten die we gehad hebben. Althans, die we, zou je kunnen zeggen, ook niet gehad hebben. Want Michael van der Vleuten, de laatste starter voor Nederland met VDL-groep Verdi. Die startte niet. We hebben snel even met de bondscoach gebeld. Rob Perets, het paard voelde niet goed aan. En toen kregen we, en dat betekent dat Nederland dan eindigt uh, met 32 punten op de zesde plaats. De Duitsers die, uh, en de Fransen strijden dan om de eerste plaats. Waar Marco Kutcher als laatste starter maar liefst vier springfouten, 16-13. Strafpunten. Winter scoren, vandaar stond op 12. En sowieso op de tweede plaats. Want al is nu voor de vorm nog Olivier Guillaume, de laatste Franse starter in de ring. Als uh, die een heleboel fouten zou maken, dan eindigt Frankrijk toch nog op de eerste plaats. En dat is dan uh, voor Frankrijk sinds 1929 de vierde keer dat ze hier de landenwedstrijd winnen. De laatste keer was in 2009. De veelbesproken onderdoorgang van het Rijksmuseum blijft toch open voor fietsers. De Amsterdamse gemeenteraad heeft dat vanavond besloten. Sinds 2004 is er over de doorgang onder het museum gesteggeld. Bij het begin van de verbouwing was er al vanuit gegaan dat het fietspad zou worden gehandhaafd. Maar door verzet van museumdirecteur Wim Pijbers is jaren gezocht naar alternatieven. Meneer Pijbers, goedenavond. Goedenavond. Sco scooters en brommers, die mogen er niet door. U kan een tevreden man zijn... Ja, ik was uh, zeer tevreden met de uitkomst... waarin uh, de wethouder uh, duidelijk heeft gezegd dat die uh, passage... want wij noemen dat passage open kan blijven zolang het kan. Nou ja, Ja. dat vonden wij ook. Ja, uh, ja dan gaan we het nu maar een passage noemen. Uh, ja. Uh, ja, scooters en brommers mogen er niet door fietsers wel. Hoe, hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Dat is een goede vraag. Maar u nou, stelt naar nou de verkeerde persoon. Ja, oh, daar is nog geen idee voor. Nou ja, goed, uh, kijk, de... de het is het onderdeel van het hoofdnet fiets. Ik geef u even aan hoe de stad is verdeeld. Er zijn allerlei uh, verbindende fietspaden tussen de verschillende stadsdelen. En die maken samen het hoofdnet fiets. En uh, daar gaat de gemeenteraad over, van de centrale stad. Maar vervolgens is het uh, aan de stadsdelen, om daar waar het hoofdnet fiets in de betreffende stadsdelen ligt, om daar te handhaven. Dus de gemeenteraad heeft nu gesproken. En het stadsdeel is nu opgedragen om te handhaven. Ja, gaat dat lukken, denkt u? Um, nou ja, goed, het, het, het, het, het, het stafdelegaat dus maandagochtend is mij, is mij uh, meegedeeld uh, een extra vergadering beleggen... om te kijken hoe ze uh, scooters en bron, uh, hoe je, die dingen die, die, die, die snorfietsen, gaan, gaan scheiden van de fietsers. Ja, uh, ik, ik ben benieuwd. U heeft er niet zo veel vertrouwen in? Nou, ik. Ja, ik heb, nou ja, goed, ik heb er wel vertrouwen in, want uh, ja, goed, er moet uh, iedere dag nog iemand staan, denk ik, die dat, uh, dat van elkaar gaat, uh, gaat scheiden en die dan uh, vriendelijk verzoekt aan de scooters... Of ze willen afstappen of rechtsomkeer maken of iets dergelijks. Ja, dat ja. zal in Amsterdam wel werken. Ja. Tuurlijk, want het zijn hele, hele lieve, hartelijke, gastvrije mensen. En die, die, die, die rijden graag een, een blokje om. Ja. ja, dat denk ik ook. Zeg, er komen camera's te hangen. Is dat niet uh, uh, voldoende? Dan worden ze geregistreerd, kunnen we de nummerborden opschrijven en dan kunnen we ze een bekeuring sturen. Nou ja, ik denk dat op die manier wordt die, wordt die passage nog een ongelooflijke melkkoe voor de gemeente. Want als je daar camera's op hangt en er worden nummertjes geregistreerd, dan... Dan, uh, ja, dan zie ik uh, gouden tijden tegemoet. Oh, dan wordt het zeker gehandhaafd, denk ik. Uh, nou ja, ik denk dat zo'n zo, zo zo nummerregistratie... dat, dat een, een hele slimme set van de gemeente is. Want dan, ja, dan zullen scooters, uh, als ze er al onderdoor rijden... een de rekening op de mat vinden. En dan, uh, ja, dan wordt het vast... Uh, ja, dat, wordt, dat wordt een hele interessante tijd. Maar wat, wat, wat is nou eigenlijk het probleem... dat de, dat de scooters en, en de bommers er onderdoor rijden? Nou, het is algemeen bekend dat uh, het fietsverkeer... of het tweewielenverkeer in Amsterdam... Zo langzamerhand de spuigaten uit, uh, uitloopt. Ik bedoel, daar vertel ik geen geheim mee. Er staan uh, dagelijks stukken van in de kranten. Uh, vandaag is er een uh, rapport verschenen over toerisme in Amsterdam. Uh, door een extern bureau wordt 5 miljard euro hier naar binnen gebracht, uh, uitgegeven. En de grootste ergernis, dat werd ook vannacht in de commissievergadering gemeld. De grootste ergernis van toeristen in Amsterdam is het onveilige verkeer. Uh, waar zij zich, ja, dus echt uh, een, een hoedje van schrikken. En we zijn ook dagelijks... Uh, ja, allerlei ongelukken te melden. En dat is gewoon heel vervelend. Ja. Um, maar de hoofdstad moet zich daar uh, ja, toch een beetje rekenschap uh, geven. Van, ja, hoe gaan we daarmee om? Er dus, komen veel, uh, veel belangrijke evenementen aan volgend jaar 2013. Um, het wordt nog drukker dan nu. Uh, want het Stedelijk gaat open. Het Rijksmuseum gaat open. Uh, de grachten bestaan 400 jaar. Het Concertgebouw heeft een jubileum. Nou, kortom, het wordt uh, dringen geblazen in Amsterdam. Ja, en dan zeggen wij in het Rijksmuseum... Als je dat allemaal weet van tevoren, uh, neem dan bijtijds maatregelen. Maar in Amsterdam is er nu besloten om, uh, om eerst aan te zien hoe het gaat... en dan te kijken, ja, uh, uh, als er ja, toch onveilige situaties zich voordoen... om dan maatregelen te treffen. Ja, dat kan ook. Dat doen ze dan dus uh, daarna. Meneer Pijbers, hartelijk dank. Graag gedaan. De Radio In Sportzomer, top 5. Zoals elke avond krijgt u van ons de top 5 van mooiste sportmomenten in deze Radio 1-sportzomer. Jack Spijkerman die gooide gisteren een toerfragment van Sagan uit de top 5. En hij koos daarvoor in de plaats dan weer een voetbalfragment. Het doelpunt van Kroon daily Dat De goal kondigde volgens Jack Spijkerman het einde aan van ons EK. En daardoor ziet de lijst er nu als volgt uit. Fragment 1. Kom bal, op jongen.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 op zijn plek. Fragment 4. Paulsen nog een versnelling. Van de Wiel moet ingrijpen. Dan doet hij eigenlijk maar half. Komt de bal voor de voeten van Kroon Deli. schitterende actie. En, en, en 1-0 van Denemarken. Want hij schiet de bal tussen de benen van Stekelenburg door. De actie van Kroon Oud Ajax, oud RKC. En zo eerlijk moet je zijn, is fenomenaal. En fragment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 Geweldig, Aranska Rus zorgt voor een enorme sensatie hier op Wimbledon. Ja, Steven Rooks de eer om een volgend fragment uh, uit te kiezen. Maar voor je dat doet, Steven, wil ik je even wat laten zien. Want iets wat achter mij hangt hier in ons in mini-radio-1-sportzomer-museum. Mini ja. ja, want dat ding ken jij, hè? Wat, wat, wat is het? Ja, dat zijn uh, zeer mooie truien. Eén is niet meer in de toer, dat is de combinatietrui. Die de, was de andere heeft Geert-Jan Teunissen gedragen ja. uh, in uh, 88 denk ik, ook in 88 omdat ik de bolletjes uh, zeg maar, draagde. En uh, ook Leiden was in de uh, combinatietrui, alleen kan ze niet alle twee dragen. Dus hij droeg de andere. Mm -hmm. En ja, daarnaast hangt de, de originele bolletjesdrui van datzelfde uh jaar, 88. Ja, die is van jou. Ja, was, was ik, van jou. Was van mij. Ze <laughs> ja, dus hangt nu in een mooi museum. Ja, dus prima. Doet het jou nog iets om, uh, om, om die truien van leren te zien? Ja, nee, ik heb ik word er af en toe dan. Ik heb er een in de kast liggen thuis. En uh, af en toe. Uh, ik heb afgelopen. Uh, vorig jaar zelfs uh, eens een keer een, een fotosessie gemaakt. Met uh, uh, zeg maar dezelfde kleding van in die tijd. Dezelfde mm. uh fietshelm, uh, schoenen en uh, noem maar op. Allemaal wat ik toen aan had, uh, heb ik eens een keer een foto laten maken. Dus, retro. Uh, uh, <laughs> nou, het is niet echt retro, maar. Uh, hoe was ik als een jong broekje? Hoe ben ik hoe zie ik er nu uit, zal ik maar zeggen. Ja. Maar uh, de trui past nog steeds. Dus dat is. Wel, uh, dat is uh, daar voel ik me happy bij, hè? Ja. de, de, de ja, maar... slankheid is nog steeds aanwezig. Maar uh, aan, uh, aan een, ja, een beetje... zo'n trui is natuurlijk geweldig om, om, om nog elke keer terug te zien. Ik herinner wel dat die bollen hebben in Nederland uh, in vuur en vlam gezet. Ja. Er werden hele, volgens mij, cafés, restaurants werden in, in, in, nou, in de Ja, uh, één café geschreven. is nog steeds zo, in huizen waar ik op dat moment woonde. Waren er waren zelfs uh, koeien, uh, mensen Op dat moment uh, dat ik gehuldigd uh, werd, uh, hadden ze van die kleden om... en die waren natuurlijk ook uh, wit met rode stip. En het café ja. is uh, toen op initiatief van de desbetreffende de café-eigenaar... op dat moment uh, ja, zo geschilderd en ja. uh, is ondertussen een aantal keer overgenomen... En, die jongelui zijn wel wat meer into voetbal... maar aan de andere kant hebben ze toch nog wel de nostalgie van die tijd. We praten over volgend jaar is het 25 jaar geleden... Nog steeds in eerder gehouden. Dat is mooi, af en toe kom ik daar nog wel eens terug. Aan het eind van de uitzending praten we nog met de vrouw van een van je opvolgers. Johnny Hogeland. die natuurlijk ook de draai heeft gedaan. En weliswaar niet naar Parijs heeft gebracht. Dat heb jij natuurlijk wel gedaan. Precies, Dat is toch iets anders. Ja, dat moet we even bijzeggen. Dat is wel belangrijk. Die fragmenten, iedereen weet natuurlijk nog welke het allemaal waren. Welke moet eruit? Een Arantje Rus. Arantje Rus hè, er komt dus. eigenlijk een, nieuw, een nieuwe tennisfragment in, in, voor terug. Hè. Dus de Andy Murray. Uh, mede deel ook Wimbledon. Uh, Engelsman. Uh, toch uh, to gigantische druk. En uh, hij presteert toch uh, om een ronde verder te komen. Richting, uh, richting de finale. Het zou natuurlijk, daar hopen de Engels natuurlijk al heel lang op. Omdat er, dat er weer een Engelsman in die finale terecht zal komen. En uh, dat gun ik hem van harte. En uh, hij presteert uh, geweldig.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 Ik ga nog een aantal dagen naar de Tour, ja. Dus de Pyrenee-etappe. De 17, 18 en 19 ben ik uh, daar aanwezig uh, voor vakantie. Om gasten te begeleiden. Ja. Dus mooi, uh, mooi moment om af en toe terug te keren op deze manier. Om de bergen ja. ook weer terug te zien. Ja. <lacht> Die kan ik op beeld natuurlijk ook goed zien. Maar ik kom nog wel regelmatig in de bergen, maar... Uh... Het is, het is leuk in ieder geval om uh, enthousiaste mensen... die dan toch uh, uit Nederland vertrekken om, om zo'n dichtbij de Tour te komen. Hè, dat is toch iets bijzonders. Dat heb je zelf uh, nooit zo ervaren. Maar nu sta je aan de andere kant en dan uh, voel je de ook wel uh, de interesse... en de, en de spanning van, uh, van, uh, van de mensen die uiteindelijk uh, voor de eerst... of misschien voor de tweede keer daar een keertje uh, van dichtbij mee mogen beleven. Ja, dat, uh, als je dat samen kan delen, is het geweldig. Ja, ja. Fijn dat je er was en uh, veel plezier in, uh, in de koers. Dank je wel.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 De Freedom Song. Eerder hoorde u al Robert Schilder over de 6-0 overwinning van FC Twente op Santa Colomna. En Rob Fleur stapte na de wedstrijd ook op een andere speler af die twee keer scoorde. Net als Schilder. Is dit leuk, kleine Plit? Zeg eens eerlijk. Ja, voetbal is altijd leuk. <laughs> maar ook als je voorronde Europa League moet spelen tegen een ploeg die aan het einde ook nog een beetje gaat schoppen. Ja, ja daar heb je mee te maken, maar. Uh, ja, ik... Ik vond het op zich een uh, ja, goede wedstrijd. In het begin een beetje laag tempo. We uh, ja, spelen natuurlijk heel compact. Maar ja, we hebben het toch weten te scoren en uh, deze wedstrijd goed weten te winnen. Ja, het is 6-0. Hoeveel het er eigenlijk moeten zijn? Ja, dat er veel meer kunnen en moeten zijn. Maar het belangrijkste is dat we rond de verder gaan en dat we onze wedstrijden blijven winnen. En dat hebben we vandaag gedaan. Dus. Het is heel vervelend. Hè? Je moet er ook nog naartoe, naar Ondorra. Ja, precies. Ja, die wedstrijden moeten gespeeld worden, dus dat gaan we doen. Wat is dit nou? Is dit, als je nou een week neemt, met uh, je gaat op trainingskamp, je speelt elke avond een wedstrijd. Past zo'n wedstrijd als deze erin, alleen dit is een officiële? Ja, precies. Dit hoort eigenlijk gewoon uh, bij het trainingskamp. Uh, ja, we hebben een aantal oefenwedstrijden gespeeld. En uh, ja, dit kon je eigenlijk uh, ook wel als een oefenpotje zien. Ja. Je hebt er twee gemaakt. Je had ook een headtrick moeten fabriceren, hè? Ja, minimaal. Ja, dat er gewoon veel meer goals moeten zijn. Maar uh, ja, net wat je zegt, we zitten in de voorbereiding. Dus uh, we gaan daar naartoe werken. Hoe begin je nou zo'n wedstrijd? Je komt van tevoren bij elkaar. Het is een officiële wedstrijd. Hoe begin je dan? Nou, gewoon net als elke andere wedstrijd. Uh, goed geconcentreerd. Uh, ja, je, je wil de wedstrijden winnen. Dus we uh, doen gewoon de dingen die we getraind hebben. En uh, ja, dan moet het goed komen. Zegt de trainer ook, Steve McClaren, jongens, kijk uit dat je geen blessure uh, oploopt. Ja, maar ja, met dat soort dingen haal je altijd rekening. Uh, wat hij heeft gezegd is dat je je hoofd erbij moet houden en dat je niet gefrustreerd moet raken. En uh, dat hebben we vandaag gedaan, want we hebben 11 spelers op het veld gehouden. Ja, die schijzer stuurden er nou uiteindelijk eentje uit die het helemaal niet had gedaan van de tegenstander. Dat is ook mooi, hè? Oh, dat is mij zelf niet eens opgevallen. Ah. Het was nou nummer 11 en hij stuurde ja. nummer 7 gaf in een tweede kaart. Ja, nee, dat is mij niet eens opgevallen in de wedstrijd. Jullie hebben een lange weg, hebben jullie te gaan, hè? om echt in de poelfase terecht te komen. De volgende, mogen we al zeggen, wordt Inter Turku, Finland. Ja, nog zo'n tegenstander die me helemaal niks zegt. Maar uh, ook daar gaan we ons goed voor op voorbereiden. En uh, ja, hopelijk nog een ronde verder komen. Dit is de Radio 1 Sportzomer, De vrouw van... Ja, aan de telefoon zoals elke dag uh, niet helemaal de vrouw van... maar wel de vriendin van Johnny Hogeland. Gerne Koops, goedenavond. Hoi, goede avond. Ja, Gerda, vandaag heb je op je werk uh, naar de tour zitten kijken. Hoe werkt dat dan met die collega's? Want jij zit de hele dag uh, tv te kijken en zij moeten het werk doen? Nee, gelukkig heb ik uh, sportmijn collega's en die vinden het ook heel leuk. Dus ze hebben allebei uh, de computer aan en zitten te kijken. En als er iemand even van zijn plek is, dan is het: oh, oh, er gebeurt dit, er gebeurt dat. Dus, uh, en, kan. en als Johnny even door het beeld flitst, dan word jij er meteen bij geroepen? Ja, dan word ik er meteen bij geroepen. <laughs> zeg, um, um, um, je hebt vanavond even met Johnny gesproken weer. Waar ging het over? Uh, ja, over de dag van vandaag. En ze hebben eigenlijk goed. Uh, Mij ging een beetje de standaard dingen. Ja. We hadden een lange verplaatsing, dus we hadden uh, eigenlijk diner in de bus. Dus dat, uh, en we hadden een beetje slechte verbinding. Dus het was een beetje uh, ja, lastig bellen. Dus we hebben net nog even gebeld. En uh, ja, het gaat goed met hem. Ja, en, en, en, en, want uh, ik zie hem wel eens ook bij hem bij, bij de avondetappe op tv. Dan hebben ze een rubriekje, here's Johnny. En uh, ze zeiden gisteren, nou, wat was het voor dag, Johnny? Ja, daar was eigenlijk helemaal niks aan. Hoe was het nee. vandaag? Hoe, hoe was het vandaag? Ja, ik vond het vandaag ook niks aan. <laughs> maar ja, dat hoort erbij, hè? Ja, wij hopen gewoon dat hij een keertje tegen jou zegt... Gerda, morgen ga ik ervoor en dat je dat aan ons ook fijn vertelt, natuurlijk. <laughs> Ja, ik hoop het. Ik denk, denk namelijk, en dat weet ik bijna al zeker, dat hij me een keer op een ochtend dat gaat vertellen. Dus dan kan ik dat jullie pas s avonds vertellen. Ah, ja, ja, ja. ja. Je weet je al het indekken, hè? Nee, hij, hij houdt mij ook een beetje aan het lijntje. Dus ik denk, ik ben wel echt bang voor dat hij me pas de ochtend ervoor zegt van... ...vandaag voel ik me goed, dus ik ga het maar eens proberen. Is hij bang dat, uh, dat je misschien je mond voorbij praat? Nee, dat niet. Dat <laughs> zal ik ook nooit doen. Nee zeg eh, eh, eh, je, ja, je bent nog niet helemaal je koffers aan het pakken. Want eh, volgende week pas eh, ga, je, ga je naar Frankrijk. Daar ga je ook eh, naar hem toe. <coughs> ja. Sorry. En, eh, ja, je kan hem dan af en toe spreken. Maar wat doe je tussen de bedrijven door dan? Uh, nou, we nemen onze fietsen mee. En we gaan uh, proberen om een paar punten af te steken. Dus dat is wel leuk dat je ze op uh, twee of drie punten ziet. Ja, want jij, uh, jij kan ook wel een beetje trappen, toch? Ja, een beetje. <laughs> nou, klopt het nou, Gerda, dat je niet gaat op de rustdag? Uh, ja, nee, niet komende rustdag. Ik ga woensdag. Dus dan heb ik de tweede rustdag. Ah. Dus, dan kan je dus toch... dat is, uh, met, dan we, geloof ik, een muscle party. Dus dat is ook nog wel leuk om, uh, om dan even heen te gaan. Dat je hem toch nog even wel, uh, ook echt even voor jezelf hebt, zeg maar. Ja, dat je inderdaad nog eventjes, uh, zonder alle camera's, op, nog even wat uh, aan elkaar hebt. We, uh, weet hij eigenlijk dat jij elke avond met ons belt? Ja, dat weet ik. Hij vraagt als ik even op om met jullie. En, hoe was het? Ja, maar, maar dan weet hij dus ook dat, dat we met jou praten over wanneer we hem dan eindelijk eens een keer voor ja, zien. Ja, nu hebben wij een, van, een plannetje. Hij zei zit als grapje tegen me, van uh, je moet maar zeggen dat ik in uh, Boksmeer in de aanval ga. Dus ja, ja, ja. doet zo lang, Ja, ja. Nee, ja. Maar leuk. wij hebben een plannetje nu toch, een beetje. Als ja. je nou gewoon eens zegt, nee, morgen bellen ze me niet, joh, niet echt niet. Ze zitten zo vol, Je kan ja. het me rustig vertellen. <laughs> ik denk dat hij daar niet in trapt. Nee. Nee, ik denk het niet. Nou, moet ik toch maar weer deze vraag stellen, Gerda. Uh, wat, uh, gaan we Johnny morgen zien? Uh, ik denk het niet. Oké. Okay. Nou ja, goed, dan proberen we het morgen opnieuw. Uh, um, in ieder geval uh, fijn dat je weer aan de telefoon wil komen. En, en uh, we spreken elkaar morgen. Dat is goed. Ja, tot die tijd doen we het een beetje gewoon met de bolletruim... die uh, hier achter ja, ons hangt, hangt in, in de, de studio. Zo is het. Schitterend is hij. Uh, het is weer het eind van een mooie sportdag, uh, Herman, denk ik zo. Ja, en, uh, we hebben een weer mooi muzikaal omlijst. Ja, de dinosaurus hebben bewogen. Dat uh, is toch opmerkelijk eigenlijk uh, dat er zo'n besluit gevallen is. Well, I really don't have anything to say. And all I can say is I'm here at the Tour de France. I'm 100% focused on this race. If absoluut niet waar te zijn en er is niks aan de hand, zeg je gewoon ja, het is gewoon een lulverhaal en er is niks. Maar zeggen no comment dat betekent voor mij een beetje dat het daadwerkelijk gewoon is. Uh, the report of any six months suspensions is completely untrue. And if you would like any further confirmation of that, I invite you to contact the US Anti-Doping Association. She haalt uit, krijgt ze nu de tijd om met de forehand toe te Yeah, she gaat naar het net. Gaat hij in? Gaat hij in? Hij gaat uit. And thus wint Agnieszka Radwanska. Een huppeltje. Want het was daadwerkelijk de belangrijkste service game uit haar leven tot nu toe.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 De service van Williams is te machtig. Er is door een Amerikaanse journalist deze week nog een boek over geschreven. The best serve in women's tennis in the history. Er wordt geduwd daar vooraan tussen een van de mannen van Argos Shimano... en de man Thomas Danielson van Garmin. En die valt dan Oh, wow, Dat is toch echt wel een hele behoorlijke val. Ook Sagan ligt erbij. Peter Sagan. Het is Matthew Koss die er overheen komt. Matthew Koss of Krijpel. Koss of Krijpel. Koss of Krijpel. Dat zijn de twee mannen die het moeten gaan doen. Kevin is ook nog in het deal. Maar het is Krijpel die de etappe wint. Het is wel mooi om de eerste wedstrijd te spelen in de basis. En voor best veel voor publiek nog. Of een geweldig geweld in een mooi stadion. ja... En, uh, ja. Het is alleen maar mooi als je streek eens koopt. Uh, komt uit mijn streek. Uh, we kwamen elkaar wel tegen op training. Niet enkel... Uh... Niet enkel thuis, maar ook in Spanje en zo. Ja, ik heb hem niet zozeer heel goed gekend, maar ik wist, uh, ja, we wonen in dezelfde stad. Dus ik kon geregeld tegen de trein. En echt een vrolijke, vriendelijke jongen, constant. Altijd lachen, altijd plezier. En uh, als hij dan plots uh, overlijdt, dat is toch wel heel zwaar. Ja, de dood van uh, Belgische wielrenner Rob Goris hoorde ook bij uh, de Radio 1 Sportzomerdag van vandaag. Straks met het Oog op Morgen met Chris Keine. Waar gaan ja. jullie het over hebben? Wij gaan door waar jullie uh, net uh, opgehouden zijn. Want wij hebben zometeen de verantwoordelijke wethouder uh, van Amsterdam. Uh, over in de, de, onderdoorgang. over ja. de Onderdoorgang. Over de Onderdoorgang. Ja, want uh, Wim Pijbes zei, de directeur, die zei. Ja, die, die vraag moet u niet aan mij stellen. Hoe u denkt uh, de scooters en de bomen tegen te houden. Hij Precies. heeft wel het antwoord. Dus ik hoef uh, mijn vragen niet eens meer te bedenken. Zo meteen. Ah, dat, <lacht> het, dat heeft hij al voor me gedaan. Hij nee, gaan ze nee, handhaven ik, en ik, geld inhalen. Ik, ik vond de toon van de, de Rijksmuseumdirecteur uh, buitengewoon geestig. Nee? Mm. Dus het, uh, nou. Gaan we even over door. Klein gesprekje maar. Verder, uh, Hugh Laurie, dat is een acteur. We kennen hem van House en Fry uh, en Laurie en zo. Maar die staat morgen op het uh, North Sea Jazz Festival. Ah. Want hij zingt ook. En dat schijnt vaker ja. voor te komen. En, uh, het schijnt heel, heel goed te zijn ook, heb ik gehoord. Ja. Uh, maar we gaan vanavond met uh, Gijs Kamer, hij is muziekredacteur van de Volkskrant... Gaan we een hele lijst uh, zingende acteurs afwerken. En, en dan aan het eind de balans opmaken of dat een goed idee is... als je een beetje toneel kan spelen, om dat ook een zangcarrière te ambiëren. Dus, nou, uh, dat ben benieuwd. Multitalentjes uh, in het oog. Nou, uh, we gaan het zo allemaal horen. Uh, morgen vanaf 10 uur is de Radio 1 Sportzomer natuurlijk weer. Met Thijs van der Brink en met Willemijn. Hè. Zo is dat.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 Dit is Radio 1.